9 uur, Joeri Stubinitski met het NOS-journaal. In de Arabische Zee is het fragat De Ruiter in actie gekomen tegen piraten. Het was volgens Defensie niet mogelijk om het moederschip van de piraten te overmeesteren, omdat het niet duidelijk was of er gijzelaars aan boord waren. Daarop werd besloten om een kleiner aanvalsbootje op het moederschip kapot te schieten. Daardoor kunnen de piraten geen aanvallen uitvoeren op koopvaardijschepen. Het fragat De Ruiter maakt deel uit van een internationale operatie tegen piraterij voor de kust van Oost-Afrika. In Berlijn hebben ongeveer 10.000 mensen gedemonstreerd tegen de praktijk in de moderne landbouw en veehouderij. Aanleiding is het schandaal in de Bondsrepubliek over de vondst van dioxine in eieren, kip en varkensvlees. We zijn er ziek van, was een van de leuzen die de betogers skandeerden. Er werden ook leuzen geroepen tegen genetische manipulatie en tegen de bio-industrie. Het Meander Medisch Centrum in Amersfoort ontruimt vanavond de locatie Lichtenberg. Dat is uit voorzorg omdat de stromer kan uitvallen. Van de 172 patiënten gaan er 34 naar huis. De anderen worden in ziekenhuizen in de buurt ondergebracht... en in een andere locatie van het Meander opgenomen. Gisteren was er brand in een transformatorhuis van de locatie Lichtenberg. Toen werden vijf patiënten van de intensive care... en vier patiënten van de EHBO naar andere ziekenhuizen in de omgeving gebracht. In Algerije zijn tientallen mensen gewond geraakt bij een betoging tegen de regering. De demonstranten werden tegengehouden door de politie en hardhandig teruggeslagen toen ze naar het centrum van de hoofdstad Algiers wilden lopen. Honderden mensen deden mee aan de demonstratie voor meer vrijheid. AZ is er niet in geslaagd zijn uitwedstrijd tegen Heracles te winnen. Het werd in Almelo gelijkspel, het bleef 0-0. Vanavond worden ook nog gespeeld NEC NAC, Willem II Vitesse en Feyenoord de Graafschap. Het weer, het is bewolkt, af en toe motregen, het is 3 tot 6 graden. Ook morgenochtend regenachtig. In de loop van de dag wordt het droger, het wordt dan zo'n 6 graden. Dit was het NOS Journaal. Ooit oh, was een nierziekte dodelijk. Gelukkig heeft dialyse dat veranderd. Maar een leven met dialyse is een leven vol beperkingen. Nierpatiënten zijn vaak moe en moeten vaak op en neer naar het ziekenhuis. Keer op keer vast aan een groot apparaat.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 Kijk voor meer informatie op www.ikbenernog.nl. Dit is een boodschap van Sire. Elke financiële bijdrage aan de draagbare kunstnier is welkom. Maar je kunt ook een sportieve bijdrage leveren. Schaats mee met ijstrijd. Kijk op ijstrijd.nl. Nog wel een goedenavond. We gaan overal even tussenstandjes halen. Te beginnen in Tilburg bij niet mee. De kans is voor Van Ginkel na een prachtige lange bal van Van der Struik. Zegt de 62ste minuut. De bal valt zo voor de lopende Van Ginkel. Ingevallen in de spits. Maar hij mist kracht in zijn poging. En dus kan Verhulst de bal oppakken. Verhulst die drie keer in actie moest komen. Op afstand En zag dat Lampie een krachtige kopbal van Lopez van der lijn haalde. Kortom, Vitesse leeft nog. Maar staat nog wel met 1-0 achter in Tilburg. NEC tegen NAC in die houdt 1-0 voor NEC. En NAC heeft zojuist de eerste kans gehad. Het was Idab Delay die net voorlangs schoot. Het zou niet helemaal terecht zijn. Maar misschien dat er nu iets gaat gebeuren. Omdat de bal... Uh, op de corner, uh, uh, corner driehoekje ligt voor een cornerbal van NAC Breda. Heel even meenemen. Misschien dat dat eindelijk weer iets gaat opleveren voor NAC Breda. Dat lijkt iets meer in de wedstrijd te komen. 1-0 de voorsprong. Daar komt die hoekschop voor het doel. Kan iemand koppen? Nee, het blijft 1-0 voor NEC. En dat is volgens nog verdiend. En in de eerste helft hoor de Graafschap. Richard van der Maarden. 21 minuten gevoetbald, vrije trap voor Feyenoord, even kijken of daar iets uitkomt. Het kopballetje is van Vlaar, weinig gevaar, 0-0 hier nog de stand in de Kuip. Oh, well, George Michael met Fates. Vier keren speelde Willem 2 gelijk. Maar één keer met 0-0. Dus alle ploegen scoorden al tegen Willem 2. Behalve Vitesse raakt nog me niet mee. Geeft niet veel gescheeld. Een aantal keren op een rij. Het is nog altijd 1-0. En daar is Verhulst. Krijgt een zet mee. Zeg in de 66e minuut. Raakt daarbij ook geblesseerd. Wil de bal vanaf de rechterkant pakken. Maar krijgt een zet. En de scheidsrechter Paul van Boekel blaast nu. Wacht maar even met het nemen van de corner. Dat is wat hij zegt tegen de spelers van Vitesse bij zojuist Gennaro Snijders in de ploeg is gekomen. Aan de rechterkant in de aanval van de Arnhemmers. Daar waar Stefanovic stond. Maar Stefanovic kon zijn stempel niet drukken. Lag ook een keer op de grond in deze wedstrijd geblesseerd. En was betrekkelijk onzichtbaar. Daardoor is er dus ingegrepen. Hij heeft trouwens pijn aan zijn rechterarm. Als ik het goed zie verhulst. Even gekeken door Hakola hoe het met hem staat. Hakola terug in het eigen strafschopgebied omdat het nog altijd wachten is, dus op die corner vanaf de rechterkant bij Vitesse. Daar is de bal, daar leidt Swinkels in de buurt. Lopez ook, en vervolgens Lopez nog een keer en dan weer van de doellijn afgehaald, weer door Lampi. en zo wordt er weer niet gescoord door Vitesse. We zagen ditzelfde kunststukje op die achterlijn bij de Tilburgers een paar minuten geleden ook. En wat gaat Willem II daar dan dus naar die corner van Riverola door het ook van de naald werkelijk. De bal wordt door Van Ginkel nog een keer bij Lopez bezorgd en dan weggehaald bij die paal. Als Verhulst ook in de buurt is. Het is oppassen geblazen voor Vitesse. En die goal waar jij Ronald het over had, die zou er nog wel eens een keer kunnen komen. Dus zeker ook omdat Willem II er eigenlijk niet meer in slaagt om gevaarlijk te worden op de helft van de Arnhemers. Verhulst met de trap. Het lijkt weer goed te gaan met de keeper van de thuisploeg. Daar is uh, Lopez, een lange Spanjaard van 29 jaar. Heeft een uh, best. Uh... Aantrekkelijke loopbaan achter de rug gehad met Real en Sevilla en ook Real Mallorca achter zijn naam. Aan de andere kant, je speelt op een gegeven moment op je 29 e natuurlijk niet in Nederland bij uh, Vitesse. Sterk werk nu, het publiek heeft er een applaus voor over. Sterk werk op de achterlijn bij uh, Willem II van Swinkels. Geeft een uh, zetje met de schouder aan Snijders, laat de bal over de achterlijn gaan en dus is hij voor, verhulst. 23 minuten nog heeft Willem II om stand te houden... en om de eerste drie punten van dit seizoen te kunnen bijschrijven. Maar zoals gezegd, zover is het nog niet. Nog steeds grotendeels eenrichtingsverkeer in Nijmegen en die houtkamp? Iets minder. De spookrijder NAC Breda is wat meer... In aanvallend opzicht bezig. Maar dat het nog een wedstrijd is heeft NEC aan zichzelf te wijten. Want de mogelijkheden en kansen zijn slechts één keer benut door flemings wie anders. En dus staat het pas 1-0 in het voordeel van NEC. Af en toe dus wat dreiging richting het doel van Sillessen die nu de bal half raakt. De bal blijft heel lang hangen. En wordt dan wel gekopt door Jansen maar in de voeten van Davids. Davids even de bal terug. En dan kan Zomer die weer soeverein speelt centraal achterin bij NEC de bal terugspelen Op zijn keeper Sillissen die de bal nu veel beter raakt. Uitstekend raakt, want de bal is aan de rechterkant bij Chatelle terechtgekomen. Begon wat matigjes, maar is steeds beter in de wedstrijd gekomen. Châtel. richting strafstopgebied naar Vlemings. Vlemings probeert te kaatsen richting Châtel. Maar uh, bereikt de mede niet en dus gaat de bal over de achterlijn en mag Ten Rouwelaar de bal in het spel gaan brengen. Doet daar heel lang altijd over. Ook als, uh, op het moment dat uh, men 1-0 achter staat, de Bredanaars. En dat uh, lijkt me toch niet echt verstandig. Of is men tevreden met een uh, kleine nederlaag tegen NEC? Ik kan me niet voorstellen, maar het lijkt er af en toe wel op omdat er zoveel tijd wordt gerekt door Ten Rouwelaar. De bal is nu eindelijk uitgetrapt en gaat via het hoofd. ...van zomer over de zijlijn. En dus mag Goedelje ingevallen voor de onzichtbare Kolka gaan gooien. Heeft dat gedaan, is de bal bij Gorter terechtgekomen. Leuke beweging van Gorter aan de rechterkant van het veld naar Goedelje. Goedelje terug naar Gorter. Gorter nog steeds aan de zijkant, aan de rechterkant uh, halverwege de helft van NEC... ...in balbezit terug naar Goudelje. Het is breien, maar dan komt de bal weer terug bij Gorter. Gorter kan schieten en schiet de bal over het doel van Sillessen. Ja, ze worden iets gevaarlijker, de mannen uit Breda van NAC van het duo... John Carles, Gert aan de wiel, Maar staan nog wel met 1-0 achter door de doelpunt van Vlevings in de eerste helft tegen NEC. Hoe doet Feyenoord het, Richard van der Malen? Ja, het gaat een stuk beter hoor. De rollen zijn omgedraaid. Tien minuten ongeveer heeft Feyenoord uh, nodig gehad om te beseffen dat het tegen de Graafschap best op de helft van de tegenstander gevoetbald kan worden. Het oogde allemaal nerveus, verkrampt, wat angstig. Maar nu toch al een aantal uh, leuke aanvallen gezien. Vier schoten. De eerste was van de Claire. Spectaculair met de vingertoppen gered nog door Waterman. Vervolgens het eerste schot op. Goal van Van Beukering. Ook een redding van Waterman. En daarna nog pogingen gezien van Swerts en Cabral. En Feyenoord begint ook wat beter positiespel te spelen. Maar dan is het natuurlijk wel altijd link met de counter van de Graafschap. Daar hebben ze ook wel de spelers voor. Met Hersie, met de Ridder. De ze overigens met twee spitsen. Poupon en de Ridder. En nu een vrije trap. Ongeveer een meter of 25 van de goal van Mulder. En daarvoor meldt zich dan... eens Even kijken, dat is... Jordi Buis die zijn opleiding ook genoot hier in Feyenoord. Een, een nooit echte doorbrak in het eerste team. En dol en dol graag zou terugkeren. Heeft zijn contract bij de Graafschap nog niet verlengd. En aast eigenlijk op een, op een andere club. Hij mag nu de vrije trap gaan nemen voor de Graafschap. Het muurtje op afstand. Het scheidsrechter van Siegem erbij. En dan nu de vrije trap van Buis. Die kan heel mooi schieten met zijn beide benen. Trouwens rechts en links is hij bijzonder vaardig. Maar de bal gaat een metertje over de goal. ...bij keeper Mulder. 0-0. Dus de stand, 29 minuten inmiddels op de klok. Een roerig weekje was het natuurlijk weer hier bij Feyenoord... ...met Leo Benakker die te horen kreeg, de technisch directeur... ...dat zijn contract niet werd verlengd. Noemde dat zelf allemaal respectloos. Inmiddels zijn de eerste gesprekken alweer geweest met Van Geel, Martin Van Geel... ...de huidige technisch directeur van Roda... ...die wellicht wel eens zo'n opvolger zou kunnen worden hier in Rotterdam. 0-0 dus deze wedstrijd nog tussen de graafs en Feyenoord, maar de Rotterdammers zijn wel een stuk beter. Dus het is eigenlijk, ze we net tot ontdekking... Eh, niet best wat we allemaal zien vanavond. Onder andere niet bij Willem 2-Vitesse. er niet bij. Nee, klopt wel, maar het is wel spannend. En heel diep in je achterhoofd gun je misschien Willem 2... ook wel eens een keer een succesje. Want het is toch knap hoe het elftal, ja positiviteit blijft uitstralen. Het staat 1-0 voor. 16 minuten voor tijd. Het is knap hoe de trainer Gert Heerkes... toch elke keer weer iets weet te verzinnen... waar die hoop uitput. Want heel veel wedstrijden... Ja, je ziet dan toch helemaal niets... Een wissel trouwens, want uh, Van Zane gaat er uh, nu inkomen. Hakola gaat er uh, vanaf. Wat dat betreft verandert er uh, aan de strijdwijze van de Tilburgers niet zoveel. En voor de duidelijkheid, als uh, Vitesse hier de punten ophaalt, vind ik het ook goed. Zo is het ook, maar. Uh... Die ploeg zal uh, het, do het doelpunt moeten maken. Heeft zijn mogelijkheden gehad? We zagen zojuist Halilovic. Na een vrije trap. De bal lag halverwege de Vitesse-helft aan de linkerkant. Nou, daar staat Lasnik erachter. Slingerde die bal voor de goal. Vrije kopkans voor Halilovic. En eigenlijk dacht ik, daar zou hij wel eens kunnen gaan. Maar hij kopte hem recht af op doelman Room. Die we al een tijdje niet hadden gezien. En dat zegt dus dat uh, Willem II nauwelijks gevaarlijk is geweest. Zo de afgelopen 20 minuten. Gennaro Snijders een paar meter over de middenlijn aan de rechterkant van het veld. Schudt in eerste instantie Janari van der Heijden van zich af. Lasny komt dan helpen. De bal gaat nu diep richting Janga Rooms. Een strafschopgebied uit en die zet er zijn oefel tegenaan. Krijgt de bal lekker ver. Maar er wordt verdedigd door Biemans in het kopduel met... Uh... Van Ginkel is hij de sterkste. Van Ginkel krijgt nu wel de bal in het strafsomgebied. Wil wegdraaien, maar daar is de verdediger die luistert naar de naam Lampi. Hij haalde twee keer de bal van de doellijn weg. En ze kunnen door met Matic. Matic dribbelt het strafsomgebied door. Maar dan wordt de bal voor zijn voeten weggeramd in de defensie van de thuisploeg. En zo ontsnapt Willem II maar weer eens aan de mogelijkheid van Vitesse. Het is mooi om te zien dat daar de aanvoerder je Swinkels werkelijk voorop gaat in de strijd. Niemand of niets ontziet... We zagen een duel een paar minuten geleden. Van Ginkel raakte daarbij even geblesseerd, maar stond al snel weer op. Maar hij pakte de man, hij pakte de bal, alles met zijn tanden op elkaar. Om voor zijn Willem II de punten hier in Tilburg te kunnen houden. Tikje van Janari van der Heijden. hij staat een meter of zes over de middenlijn. Wordt even aangeraakt. Zo aan de zijkant krijgt hij een tik tegen de schoen. En dat betekent dat er een vrije trap is voor de bezoekers uit de Arnhem. Aysatti neemt die bal zelf. Speelt hem in de richting van Matic. Matic opent aan de linkerzijkant. Waar Snijders nu staat. Kan naar binnen trekken. Doet het ook. Geeft de voorzet. En daar is de kopbal van Van Ginkel. Maar die wordt gehinderd. En de bal gaat drie meter naast. En dus ziet Dolman verhulst van Willem II dat het goed is. Hij ziet dat in minuut 77. Nog altijd 1-0 voor Willem II tegen Vitesse, de nummer 15. De nummer 18 staat dus voor. Nek-nak, ook niet echt een toppetje, hè, Andy? Nee, ik kan er niet warm van worden, Ronald. En het is al frisjes in Nijmegen. Nu een schot. Dat uh, hoog over het doel gaat uh, van Sillessen. Met andere woorden, Nak probeert het wel. Maar hij heeft toch te weinig klasse in huis om er iets, uh, iets leuks van te maken. Ik zie overigens dat uh, Omar Bayram zich gaat uh, warm, of, uh, uitkleden. Uh, in ieder geval niet helemaal, want daar is het uh, te koud voor. Maar in ieder geval zijn trainingspak uh, uitdoet voor Nac Breda om erin te gaan komen. Een aanvallende, uh, snelle speler. Nou, snelheid, dat kunnen we wel gebruiken, want het tempo ligt laag aan beide kanten overigens. Nu is het Schöne die de bal heeft en hem goed naar de, <coughs> de rechterkant brengt. Fleming zoekt uh, positie, komt. Oeh, dat is goed weinig hoor. Het is toch een spits hoor, die uh, Björn Fleming. Hij komt de bal. En Milano Koenders heeft zelf eigenlijk niet in de gaten dat hij de bal tot corner verwerkt. Omdat Flemings de bal op Koenders kopt. Eerder ook al een goede mogelijkheid van Flemings gezien. Die uit het niets weer een kopbal gaf die net langs de verkeerde kant van de paal ging. En ook Nac Breda is nog even dichtbij geweest met een kopbal via Leurling. De hoekschop vanaf de linkerkant. Lasse Schöne, mooie voetballer. Vandaag niet echt in goede doen. Maar ik geniet als ik deze Deens zie spelen. Gooit de corner voor het doel. Maar daar gaat Ter Rauwelaar. De bal even plukken, wordt nog even tegen de zooier gewerkt door Zomer. Die krijgt een uitbrander, maar Ter Raoula heeft de bal nog altijd. Geeft hem nu mee aan Koenders. Nog een minuutje of 13,5 plus de extra tijd heeft Nac Breda om iets te doen aan de 1-0 achterstand. En misschien gebeurt dat nu als weg is en schiet de bal in het doel. Hij schiet hem de Zomer in. Een goede paas van achteruit. En Goudelje, de invaller, is de man die het doelpunt maakt. Nemanja Goudelje, hij is de zoon van de zeg maar oude Goedelje. Van Nack Breda. Hij is Nederlander. Hij scoort de gelijkmaker tegen de verhouding in. Maar NEC heeft het wel over zich afgekondigd. Door niet te scoren na de 1-0. wel de mogelijkheden te krijgen. En dan is het zomaar Nack Breda. dat de gelijkmaker binnenschiet via Goedelje. En dan eens horen hoe goed het bij Feyenoord de Graafschap is. Riesert van den Maren. Ja, de eerste 10 minuten waren voor de Graafschap. Vervolgens heeft Feyenoord de controle overgenomen. Het heft in handen, duidelijk in de 20 minuten daarna. 37 minuten staan er om precies te zijn nu op de klok. 0-0 de stand en een hoekschop voor Feyenoord. De koppers melden zich voorin. Het is wat duwen en trekken met Van Beukering met Vlaar. De bal wordt dan laag ingebracht. Dat is niet al te best. Weggewerkt door Jungsleger. En Feyenoord heeft de afvallende bal dan weer met Bruins. Combinatie Simons. Twee echte buitenspelers bij Feyenoord in deze wedstrijd. Met Cabral en Simons. Maar dan weer een slechte bal van Swerts, Ook zo'n nieuwkomer die een aantal weken geleden in de winterstop kwam. Gehuurd van AZ en Waterman. De keeper van de Graafschap rolt de bal nu uit naar de linkerkant. Naar Broekhof. Een van de twee zes centrale verdedigers van de Graafschap wordt gejaagd door Wijnaldum. Vandaag de aanvallende middenvelder. En dan een hoge bal richting de Ridder. Die verliest het kopduel. En dan kan de Vrij met de bal aan de voet. Dat is ook de bedoeling om de opbouw te verzorgen van achteruit via Stefan de Vrij. Maar we gaan eerst naar Indy Houtkamp. Een goal daar. Meteen is het NEC dat terugslaat. Het is 2-1 voor NEC. Uitstekend werk van Vlemings. Die de bal teruglegt op de inkomende John Goosens En die haalt verwoestend uit met links. Onhoudbaar voor Jellet en de Rauwelaar. Die er nog wel even aan zat. Maar hij was hard genoeg om te scoren voor NEC. En een minuut na de gelijkmaker van Goedelje Komt NEC weer een voorsprong. 2-1. Doelpuntenmaker John Gossens. Richard 39e minuut, 0-0 tussen Feyenoord en de Graafschap. Vrije trap voor de Rotterdammers. Er wordt weer veel bewogen in het 16 meter gebied. Daar komt de bal weggebokst door Waterman en via Frenkel. Dan de bal weer terug bij Feyenoord via Cabral. Er wordt nu behoorlijk wat druk gezet op de verdediging van de Achterhoekers. Feyenoord schuift de bal even terug nu naar El Amadi. Dan een hoge bal richting Van Beukering. Heel ijverig, is al een aantal keren naar de grond gegaan. Probeert een strafschop te versieren voor Feyenoord. Maar dat is tot op heden nog niet gelukt. Feyenoord had zijn beste fase, zo rond de 20ste, 25ste minuut. Nu is het even weer ietsje minder geworden. We hebben nog een schot gezien van Poupon, de spits van de graafschap dat ging. Geen goals nog hier in de Kuip, 39 minuten gevoetbald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 met Wonderful World. Feyenoord de Graafschap, Richard van Maden. 43 e minuut 0-0. De stand. Hele belangrijke wedstrijd natuurlijk voor de ploeg van Mario Been. Eén punt minder op de ranglijst dan de Graafschap op een teleurstellende dertiende plaats. En er zal wat moeten gebeuren bij Feyenoord. Dit soort wedstrijden tegen de Graafschap moet de ploeg uit Rotterdam natuurlijk gewoon winnen. Het is de Vlaar die nu met de bal aan de vloed de middencirkel verlaat. Wijnaldum zoekt. Dit is aardig met Van Beukering. Wijnaldum krijgt de bal terug. Dit moet hem zijn voor Feyenoord. Maar Wijnaldum schiet de bal over van een metertje of 7. 1 für acht. Dit was de beste kans voor Feyenoord met Van Beukering en Wijnaldum in de hoofdrol. Goed gezien van Van Beukering. Wijnaldum die uit de rug van Buis verdwijnt en dan het schot vol op de vreef. over de goal van de Graafschap. Aardige kans. Nee, hij is niet helemaal over het doel, maar ernaast. Het maakt niet uit. Feyenoord speelt in elk geval beter dan de Graafschap. Creëert hier en daar wat kansen. Tot nu toe waren dat vooral wat schoten van afstand. Maar dit was het toch echt een van dichtbij. Rozen nu namens de Graafschap met de hak probeert daar de ridder te vinden. Maar het is vol in het centrum met veel verdedigers van Feyenoord. Die de twee spitsen van de Graafschap Poupon en Stief de Ridder goed uh, weten te uh, dekken. Dan via Wijnaldum de vrije man weer gevonden bij Feyenoord aan de rechterkant. Zwerts. Bruins komt naar de bal toe. Dan wordt er aan de linkerkant bewogen. Vraagt Cabral om de bal. Is het uh, Vlaar die een uh, ziekenhuisbal krijgt? Hersie zit er bijna tussen. Maar dan is het uh, Feyenoord via goed uh, werk van Wijnaldum. Naldum, die alsnog de bal daar in de middencirkel verovert. Van Siegem ziet geen overtreding van de Graafschap. Dat op het randje speelt hoor in de eerste helft bij Vlagen. Twee gele kaarten hebben we al gezien voor Jury uh, Roos en voor... Moet ik even spieken wie dat was. Nou, daar kom ik straks op terug. In ieder geval twee gele kaarten al voor de Graafschap in de eerste helft. Vrije trap nu voor Feyenoord in de middencirkel. Is het de vrij die de bal hoog speelt richting Van Beukering. Via Broekhof gaat de bal via het hoofd achteruit. En dat betekent dat de keeper de bal mag vangen. En dan maakt Van Siegem er ook direct een eind aan van voor wat betreft de eerste helft. Dan gaan we rusten hier in de Kuip met 0 tegen 0. Willem II staat nog steeds voor tegen Vitesse niet meer. Maar Willem II smeekt bijna om een tegentreffer. Nog 3,5 minuutje meer moet het helftal al zien uh, ja, vol te houden in deze wedstrijd. Maar het is nauwelijks nog op de helft van Vitesse te vinden. Nu wel Gravenbeek. Kan hij uithalen met links? Nee, dat kan hij niet. De man aan de rechterkant en dus raakt hij de bal kwijt. Is er nog wel de ingreep van Pereira. Maar Gennaro Snijders gaat er toch met de bal vandoor. Krijgt een zetje van zowel uh, Pereira... Als ook dacht ik jan -Arie van der Heijden. Pereira maakt de eerste overtreding en krijgt ook de eerste gele kaart van deze wedstrijd. Marlon Pereira. En uh, ja, het is op het middenveld. Is dat dan nodig kun je afvragen. Aan de andere kant Snijders had wel de snelheid. En uh, de trainer van de thuisploeg, Gert Heerkens schrijft dit maar eens aan om te wisselen. Want uh, er gaat er eentje van af. En, uh, dan is dat de doelpunt te maken die er vanaf gaat. De Janga spelend met nummer 32. Nummer 33 gaat de lucht in. Dat is nu hersteld. En Janga heeft in ieder geval de boodschap ook begrepen. Hutte komt er voor hem bij. En het publiek gaat eindelijk een keer uit zijn dak. Want uh, dit voelt toch als uh, bijna drie punten binnenhalen. Janga maakt uh, de goal dus. En uh, aan de andere kant. Het is nog niet gespeeld. Want nog zo'n 2,5 minuten gaan. En Vitesse probeert. Het creëert weliswaar weinig. Maar is wel... Veelvuldig te vinden op de helft van Willem II. Ook nu het in gejaagd Die bal weggetrapt ook weer in de defensie van Willem II. Bal komt uit de hoogte van, het, uh, van de middenlijn. Matic neemt over. Matic met de bal aan de linkervoet. Verliest het uh, duel. En dat betekent dat... Uh... Willem 2 heeft overgenomen. Waar kan het uh, naartoe? De ruimte ligt aan de linkerkant van het veld bij Van Zane. Dat wordt gezien door Levchenko, een andere invaller. Van Zane met uh, de Japaner Yashuda tegenover zich. Snijders komt helpen. Uh, van Zane zijn beweging is niet verrassend genoeg. En de Japaner zit ertussen. Vervolgens Lopez om nog een keer een aanval te verzorgen voor Vitesse. Raakt de bal kwijt. Overname van de thuisploeg. Hutte zit hier nog gevaar in. Hutte, hutte en dan uh, duurt het lang zo lijkt het. Balverlies, minder dan twee minuten, heeft Willem 2. voor de eerste overwinning van het seizoen tegen Vitesse. Komt de voorsprong van de NEC nog in gevaar, Andy? Altijd als je met 2-1 voorstaat, slechts 2-1, dan kan zomaar een uh, raar balletje gevallen. Maar nu is het Goosens Die weg is op de keeper af. Schiet hem er niet in. Geweldige redding, zeg, van uh, Jellet en Rauwelaar. Wat een uitstekende mogelijkheid was dat weer voor NEC. Dat met 2-1 voorstaat in de slotfase. Nog een kleine drie minuten te gaan, plus extra tijd. Prachtig schot van uh, Goosens, de maker van de 2-1. Maar uh, Jellet en Rauwelaar met een uitstekende actie. Overigens is de paas van uh, Schöne op Goosens waar die bal, die kans uit... Uh, komt ook een uh, hele mooie. Lorenzo Davids gaat naar de kant. Hij wordt uh, gewisseld. En als ik het goed zie is het uh, Mark Otten die erin uh, gaat komen. Inderdaad, Mark Otten gaat komen. We hebben nog een hoek, hoekschop te gaan voor NEC. 2-1 is de voorsprong voor NEC in de slotfase tegen NAC. 14 maart vorig jaar won Willem 2 voor het laatst Toen was het Sparta. En nu is het Vitesse, achter. Zou heel goed kunnen. De laatste minuut loopt inmiddels. Zal wel wat tijd gaan bijkomen denk ik. Vermoedelijk vanwege het aantal wissels. Want voor de rest was het geen harde wedstrijd. Weinig overtredingen. Slechts één gele kaart. De kaart ging dus in de vorige bijdrage naar de Pereira. De opening is bij Yasuda aan de rechterkant van het veld. Staat inmiddels een meter of 15 bij de achterlijn vandaan. Is Pereira nu kwijt. Komt van Zane tegen. Trekt naar binnen de Japanner. Vindt dan nog Aissati. Een paar meter achter hem. De afstand tot de goal is een meter of 22. Hij probeerde het met schoten. Aissati. Had de pech dat Verhulst daar handjes tegenaan kreeg. En aan de overkant van het veld in de buurt van de hoekvlag is het nu Van Ginkel. Van Ginkel een paar meter achteruit op de punt van het strafsomgebied is het nu Buter. Buter, vier minuten, maar liefst komen erbij. Tien seconden nog en dan gaat de extra tijd in. Bal weggehaald en opgepakt door Rome. Want de doelman van Vitesse bijna in de middencirkel. Opent bij Aissati, twee meter over de middenlijn heen. Bal de hoogte in, Matisch bijna, maar daar is Swinkels met het hoofd. En dus maar weer eens een aanval afgeslagen... Die vraagt je toch af hoe het gezicht van Mirab Jordania er nu bij zit. Het, de eigenaar van Vitesse zal toch kijken als een Georgische oorworm, vermoedelijk. Want die gang naar boven... Zal toch een keer ergens moeten worden ingezet. En uh, dan verliezen van de hekkensluiter in de eredivisie. Die dan ook nog zijn eerste overwinning gaat halen. Ja, dat kan je niet gebruiken op weg naar de titel. Gravenbeek is weg, want Vitesse is de bal kwijt. Met Hutten liggen de mogelijkheden op een uitbraak. Hij krijgt hulp van Van Zane. Maar de aanname van Hutten is erg royaal. En zo zitten we weer een paar meter over de middenlijn. Met nog altijd wel Willem II in balbezit. Maar de bal ging dus nog even een stukje achteruit. Maar het eigenlijk vooruit had uh, gemoeten. En is voor Willem 2 vermoedelijk. Wie gaat dat doen? Nou, ik denk dat het de huur Ajax ziet jan -Arie van der Heijden is. Ja, krijgt de bal laag aangegooid van zijn tegenstander. Staat halverwege de helft van Vitesse. Waar moet het naartoe? Naar Hutte. Die gaat dan vermoedelijk tijdrekken in de buurt van de cornervlag. Als hij daar tenminste aan toekomt. Er wordt ook nog een keer geduwd. Nou, dat is een bonus. Het duw is van Van der Struik op het bovenlijf van Lars Hutten. Koudspeler van PSV. En uh, een vrije trap nog maar eens een keertje. Voor Willem II. Publiek staat erachter. Viert eigenlijk de overwinning al. Nog 2,5 minuten te gaan. Bal is genomen door Hutte. Daar is Janari van der Heijden. Weer het zoeken naar die cornervlag. Secondes pakken in de buurt van de vlag. En dan maar hopen op een corner. Yasida raakt de bal niet als laatste aan. Janari van der Heijden wel. Zal gehoopt hebben dat de Japaner de bal toucheerde. Maar een keeperstrap dus voor Eloy Room. Voor de fanatieke aanhang op de kingside van Willem II. De Japaner aan de rechterkant, halverwege zijn eigen speelhelft. Er wordt gevraagd door Van Ginkel. Goede invalbeurt van hem, maar wat pech met zijn afronding. Werd ook een aantal keren hard aangepakt. Krijgt nu een zetje, wordt niet voor gefloten. door Paul van Boekel de scheidsrechter. En dus is hij de bal kwijt. Yasuda heeft opgepakt, staat vier meter voor de middellijn. Terwijl de fotografen en de cameramensen zich inmiddels massaal kun je toch zeggen verzamelen... bij de bank van Gert Heerkers, de coach van Willem 2. Maar is dat te vroeg? Snijders in balbezit, uitgestoken been is goed van Lampi. Die heeft een lekkere wedstrijd gespeeld met zijn reddingen met zo'n moment als dit. Maar nog altijd Butler voor Vitesse. Daar is Aysati aan de rechterkant van het veld. 1 minuut 40 nog te spelen. Inzet van Aysatti. Zoeken naar Lopez bijvoorbeeld. Achterin is het Snijders. Gaat ineens proberen. Ineens Snijders. En de redding op de doellijn van Verhulst. De gebouwde vuisten van de keeper. Heeft de bal weliswaar niet klem vast. Maar krijgt hulp van Biemans. En uh, dit was weer zo'n moment van Vitesse. Dat op basis van het aantal kansen eigenlijk wel een puntje verdient vanavond. Want zo is het ook wel. Het speelde niet geweldig. Dat geldt ook voor Willem 2. Maar die ploeg slaagde er dus in om de bal achter de vijandelijke doelman te krijgen... En zojuist mislukte dat dus met Gennaro Snijders, die voor zijn eigen succes ging. Misschien stonden daar nog wel één of twee mensen in het vijfmetergebied. Maar geeft Gennaro Snijders als ongelijk en zal gedacht hebben. Zo vaak heb ik nog niet geschoten. Geef mij ook een keer de kans. Het voelt voor het publiek nogmaals als over. Maar dat is het nog altijd niet. Het zal nog een minuutje zijn. En Albert Ferrer met de handen over elkaar. De trainer uit Spanje van Vitesse. Het is mooi om van hem beelden te zien. Want dan weer met de handen op het hoofd. Dan weer trappend met zijn prachtig gelakte schoenen in het gras. Vanwege de frustratie. En hij zal wat hebben uit te leggen na afloopvermoeding ik bij zijn Georgische baas. Daar is Lampi weer. Lampi gaat erin en komt zowaar ver. Speelt de bal richting Hutten. Maar dat gaatje wordt dichtgelopen door Slobodan Rajkovic. Hij is verdediger van Vitesse. Via Rome is het van de struik. En wanneer is het dan een keer afgelopen? Officieel over 20 tellen. Dan zitten die 4 minuten extra tijd erop. Het bal bezit nog maar eens bij Caldirola. Raakt hem kwijt. Weggeramd in de verdediging van Willem II. Dat nog altijd op zijn laatste benen loopt hoor. De bal nauwelijks nog wegkrijgt, Een peer recht omhoog. Iedereen staat bij Willem II. Want zou het dan voor het eerst sinds maart weer eens raak zijn? Jawel. Het is raak vanavond in Tilburg. Het is 1-0 tegen Vitesse. De goal van Janga hebben we gezien in de 26e minuut. De rebound die hij er knap inschoot. En ze gaan opeens van 4 naar 7 punten. en Dat betekent nog maar 3 minder dan VVV. Willem 2 leeft weer, leeft nog. Nog een slotoffensiefje van Nak, Andy. Ze proberen het ene op een achterin. En dan nu dan misschien Ida Delay. 2-1 de voorsprong nog voor NEC. Maar hij schiet de bal in de handen van Jasper Sillessen. En dan is het dubbelfeest hier. Want de eindstand Willem 2 Vitesse komt op het scorebord. Daar zijn ze blij om. Want de aardsrivaal wordt verslagen. Vitesse en zelf wint NEC met 2-1. Want het zit in de slotseconde van deze wedstrijd. Het werd 1-0 door Vlemings. 1-1 door uh, uh, en 2-1 door John Gosens. Nu is het uh, weer Vlemings die de bal heeft. Die de assist gaf op Gosens En dus voor mij de man van de wedstrijd is. Deze Björn Vlemings de Belg. Die op 16 doelpunten staat. Het rondspelen van de bal door NEC. Gebeurt uh, op de helft van uh, Nak Breda. Maar niet voor lang want Leurling zit ertussen. Laatste mogelijkheid voor Nak Breda. Leurling met de uh, diepe bal. Richting Idab Maar zomer zit ertussen met het hoofd. Half. Zomer heel met het hoofd. Maar dan komt de bal nog voor de voeten. Oh doelpunt. Het is een uit. Eind... Doelpunt. Het is niet te geloven. Het is 2-2 geworden. En is het uh, weer Goudelje? Nee, het is niet Goudelje. Het is... Uh... Uh, Marvin van der Pluim, een invaller. Een debutant die de bal richting het doel van Sillessen schiet. En dan zit er een been tussen van een speler. Ik denk dat het Ramon Zomer is notabene in zijn 200ste wedstrijd. Die de bal van richting verandert waardoor Sillessen kansloos is. En dat hier het feestje wat gevierd werd omdat eh, Vitesse verloor. Zomaar eventjes teniet wordt gedaan door Marvin van der Pluim. Een debutant bij uh, NAC Breda. Overgekomen van uh, Den Bosch als ik het wel heb. Hij voor Nac Breda in de slotseconde via het been van uh, Ramon Zomer. En wat een triestheid is dat dan voor Ramon Zomer, die uh, in zijn 200 ste eredivisiewedstrijd in de allerlaatste seconde, want nu is het uh, eindsignaal van scheidsrechter Wiedemeyer. de 2-2 in eigen doel scoort. Balen voor NEC was veel en veel sterker, maar lieten het toch zover komen dat één geluksschot, zoals nu met uh, uh, Marvin van der Pluim ervoor zorgt dat NEC twee punten weggeeft, want anders is het niet. 2-2, Eindstand in Nijmegen bij NEC Nak Breda. Drie wedstrijden zitten erop. Heracles AZ eindigde doelpuntloos 0-0. Willem II versloeg Vitesse met 1-0. En NEC tegen NAC eindigde dus net in 2-2. Del Mundo En Amy Winehouse met Q-Pit. Heracles AZ was de vroege wedstrijd. En er werd helemaal niet gescoord. Het bleef dus 0-0. Filip Koken met de trainer van AZ. Verbeek. Gertjan, kon dit je bekoren? Nou, als ik kijk uh, naar de strijd die we geleverd hebben, uh, wel. Als ik kijk naar de wijze waarop we gevoetbald hebben, uh, gedeeltelijk. Uh, hè, want onder, uh, onder deze omstandigheden, en bedoel ik met name de weerstand van de tegenstander... is het uh, moeilijk voetballen, uh, blijkt en... Uh, krijg je ook een wedstrijd die, die veel strijd oplevert... waardoor je ook uh, uh, toch wel vaak een rommelig spelverloop ziet. Nou ja, en dan, dan krijg je ook niet heel veel uitgespeelde kansen. En die paar die je dan krijgt, ja, dat, dat ben je niet uh, accuraat genoeg. Hè? Want je, je moet een keer scoren, maar dat geldt ook voor Heracles. Dat Heracles onstuimig zou beginnen, dat wist je wel. En jullie konden dat pareren in het begin. Ja, maar... Ik... Ik vind ook niet dat we heel erg in de problemen zijn geweest. In die zin is dat ook wel weer een verdienste van mijn ploeg. Alleen, Herikles was wel zo gedreven en, en, en zo gepassioneerd... dat ze inderdaad dat slechte gevoel van woensdag weg moesten spoelen. Waardoor ze tot eind toe bleven strijden en, en het ons knap lastig hebben gemaakt. Waardoor wij niet in ons spel kwamen. Nou ja, en wij moesten diezelfde strijd leveren en dat hebben we gedaan. En dat is ook wel eens anders geweest en daar, daar ben ik dan wel tevreden over. Nou ja, en met deze strijdwijze van Heerglijs, dan wordt het heel moeilijk in zo'n wedstrijd om, om echt uitgespeelde kansen te krijgen en de tegenstander helemaal je wil op te leggen. En dat is ook een verdienste van, van de tegenstander. Probleem lijkt me momenteel voor jullie toch wel het scoren. Jullie hebben heel veel kansen gecreëerd tegen NEC, met name in de eerste helft woensdag. Nu heb je toch ook een handvol goede kansen en je krijgt hem er niet in. Ja, nee, maar ik kan niet zeggen dat er nou één iemand is, die. He, want het zijn verschillende mensen die de kans krijgen. En uh, ja, het is uh, een gegeven dat we de hele competitie al, uh, al wat uh, personele problemen hebben in de spits. Een Peller die in eerste instantie niet, uh, niet speelt. En dan als die weggaat. En dan Peller er weer in. En dan uh, nu Peller weer ziek. En uh, we hebben Falkenberg in de spits gehad. We hebben nu Colbert in de spits. En allemaal doen ze het heel aardig. Maar echte goalcatters zijn het niet. dan ook niet echt, hè? Nee, ja, ziekte Sikterson, hè. Ja, nou, dat weet ik niet. Want hij heeft er uh, iedere keer volgens mij meestal wel onze topscorer. Dus hij heeft er toch al... Ja, gedeeld. Vier, ja, met, met, met pellen, Vier inliggen. Dus hij kan wel een goal maken. Dat is hier op trainen ook. Ja, hij moet op dit moment ook heel veel werk verzetten in verdedigend opzicht. Ja, dan kom je voor de goal soms wel eens wat tekort. Maar als ik kijk naar de momenten dat we doorkomen over de vleugels... dan vind ik onze bezetting voor de goal heel aardig. Alleen je hebt ook een tegenstander die op een gegeven moment uh, goed staat in de zone... of net een been ertussen heeft, waardoor de laatste paas net niet aankomt. Nou, dat, dat is ook een kwaliteit voor de tegenstander. Ja, ligt het inderdaad alleen aan het verzet van de tegenstander? Of hadden jullie zelf ook meer kunnen brengen? Nou, ik vind... Ja, je kan altijd meer dan je denkt. Dat is duidelijk. Maar ik kan niet zeggen dat we vandaag uh, op halve kracht of zo... of dat we geen inzet hebben gehad... of dat we uh, te weinig uh, strijd hebben geleverd. Dat vind ik juist uh, heel goed aan deze wedstrijd. Alleen, we hebben het uh, niet kunnen brengen... Om, om, om, om, om nog meer vanuit ons eigen uh, voetbal... He, dus het, het positiespel, de bal laten gaan... om daarin uh, in, uh, de tegenstander op de knieën te dwingen. He, en dat, uh, dat, dat, dat is ook een verdienste van die tegenstander. Daar moet je ook zo eerlijk in zijn. En dat zei Gert-Jan Verbeek, hij is de trainer van AZ. Zo'n collega van Herakles heet Peter Bos. En hij is de volgende die met Filip Koken mag praten. Peter, beschouw je dit puur als een winstpunt? Nee, want over het algemeen winnen wij thuis. Dus uh, ik zie dat niet als een winstpunt. Maar als ik naar deze wedstrijd kijk, dan... Uh, dan kan ik er wel mee leven. Denk ik dat het een terecht puntendeling is. Ik kan me voorstellen dat het voor jou zelf zo moeilijk is geweest... om je team op te laden na die 5-0 afstraffing tegen Twente. Nou, ik herinner me ook nog wel een beker nederlaag dit jaar tegen de amateurs. Dus wat dat betreft ga ik er wel ervaring in krijgen. Maar, maar het is waar, dat is uh, een flinke klap geweest. Hè? Naar een goede voorbereiding op de tweede seizoenhelft. Uh, 5-0 verliezen en dan twee dagen later weer uh, aan de bak moeten... tegen niet de minste tegenstander. Dus dat, uh, dat vroeg wel wat van het elftal. En zag je dat vandaag ook nog terug? Ja, dat vond ik wel. Omdat we vind, ik vind niet dat we ons beste voetbal hebben gespeeld. Hè. We hebben over het algemeen thuiswedstrijden altijd gedomineerd. Goed gespeeld en uh, veel kansen gecreëerd. We hebben vandaag ook wel kansen gehad, maar uh, wat minder. En, uh, het voetbal was nog moeizaam. Maar uh, Ik heb in ieder geval wel weer een ploeg gezien wat, uh, wat knokte voor een goed resultaat. En, uh, en dat was belangrijk ook. Je hebt één punt buiten huis gehaald. Dit was het negentiende punt uh, op het eigen kunstgras. Nou hoor je bij andere clubs vaak... Ja, uh, voetballen op de kunstarts van Herakles is toch een beetje een ander spelletje. Jawel, maar ik geloof dat in al die wedstrijden dat we uitgespeeld hebben... we ook iedere keer op een andere grassoort hebben gespeeld. Hè. Het veld van de Graafschap is anders dan in de Kuip en is weer anders dan bij PSV. En... Dus wat dat betreft is dat ook allemaal verschillend. Vind jij dit argument, uh, Larry Koek? Maar weet je, ik, ik weet niet hoeveel jaar nu dat Herikas op kunst gaat spelen. Die discussie komt iedere keer weer terug. Langzamerhand begin ik het wel uh, Larry Koek te vinden. Ja. Het is nou eenmaal een gegeven en daar kun je over zeuren. Maar dat brengt je niks. Je, je moet hierop spelen. en uh, Het is niet anders. Als je het nou uh, volgende week weer uitspeelt tegen, uh, tegen NEC... en je speelt weer op een andere grassoort... Uh, is het dan weer net zoals tegen Twente of kun je nou dit een beetje volhouden? Nou, dat, uh, dat mag ik toch niet hopen dat het hetzelfde is als tegen Twente. He, dus we gaan er alles aan doen dat het een, uh, een andere wedstrijd wordt. Ja, maar dat heb je vaker gehoopt en vaak ging het uit ook weer mis. Ja, maar wat wil je nou dat ik tegen je ga zeggen? Dat ik zeg van ja, nee, ik verwacht dat het weer zo'n wedstrijd is als tegen... Ik wil graag dat je zegt van nu heb ik het medicijn gevonden. Ja, ja, ja, ja. Nou, als dat zo was, dan had ik dat inderdaad wel medegedeeld. Maar daar zijn helaas geen medicijnen voor, want dan hadden we dat al lang ingeslagen. Hè? Maar uh... nee, dat we een ander vaatje moeten tappen, dat is duidelijk. En uh, daar gaan we de komende week uh, hard aan werken. Ja, het, het sprokkelen van punten moet doorgaan. Waar, waar zie jij de verbetering in, in jouw ploeg als je het zo dit seizoen doorgaat? Nou goed, ik heb al aangegeven dat het een heel wisselvallig seizoen is geweest. En als je dat ook in beleving alleen al ziet, de wedstrijd Twente of vandaag. Los van dat het niet fantastisch voetbal is, maar was het wel beleving. Het was wel een echte wedstrijd die beide kanten op kon vallen. Dus wat dat betreft uh, moeten we proberen dat vast te houden. En dat dan weer paren aan het goede voetbal wat we dit seizoen ook al gespeeld hebben. Peter Bos na de 0-0 van zijn ploeg Herakles tegen AZ. En dan de tweede helft bij Feyenoord, De Graafschap. Uh, al kansen gezien, Richard? Ja, twee in twee minuten voor Feyenoord dat stormachtig begint in de tweede helft. Een kopbal van Van Beukering. Lekkere voorzet. Vanaf de linkerkant goed aangesneden door Cabral. Van Beukering kopt de bal ook goed naar de grond, maar net naast de goal bij Waterman. En vervolgens een minuut later een schot gezien van Cabral. De linksbuiten die dus vandaag in de basis staat. Geen nieuwe spelers, bij beide ploegen niet. En Feyenoord nu op de helft van de graafschop met de ingooide bal. Terug bij Swerts. Swerts-Bruins. Bruins-Wijnaldum. Dat is aardig gecombineerd door Feyenoord in de kleine ruimte. Maar dan wordt er goed verdedigd. Met name door Purl-Frenkel. Is het Swerts die opnieuw naar de bal toe gaat. De hand omhoog voor een overtreding van Frenkel. Tenminste dat is de bedoeling. Maar scheidsrechter van Siegum ziet er dan ja, niet al te veel in. Een overtreding aan de kant van Feyenoord zegt hij. En dan is het Broekhoff die de bal terug schiet naar Waterman. Van Beukering ijverig in de eerste helft. doelgericht. Ligt ook. Een paar kansjes gehad en loerend natuurlijk op zijn eerste doelpunt in het shirt van Feyenoord. Feyenoord dat het balbezit alweer heeft nu op de helft van de Graafschap. Kopballetje van de Vrij bereikt Wijnaldum die aardig speelt in de eerste helft. En dan is het de Graafschap via Hersie. dat even kort in balbezit is. Dezelfde hersie nu opnieuw door balverlies van Feyenoord op het middenveld. En een overtreding van Feyenoord, maar het spel mag doorgaan. Bruins steekt nu de middenlijn over. Feyenoord moet tempo maken. bal gaat naar de linkerkant waar veel ruimte ligt. Met met voor de opkomende vleugelverdediger De Claire Die daar nog niet al te veel gebruik van maakt. En dan een lange trap van Buis op het hoofd van Vlaar. De aanvoerder van Feyenoord. Dan belandt de bal in de middencirkel bij Bruins. Wordt fel verdedigd door de verdedigers van de Graafschap. En dan weer een vrije trap. Snel genomen door El Amadi. Die ook aardig speelde in de eerste helft. Bal nu naar de linkerkant. Naar Cabral. En dan via Wormgoor gaat de bal over de achterlijn. En de vierde hoekschop van Feyenoord in deze wedstrijd. Wat een... Redelijke eerste helft speelde. De eerste tien minuten waren absoluut niet goed. Nerveus en ook verkrampt. Maar daarna toch een aantal goede aanvallen gezien. Met één prima kans voor Wijnaldum. Waar Van Beukering aan de basis stond ook de hoekschop. Nu genomen, weggekopt bij de eerste paal door Jongsleker. En dan krijgen we een nieuwe hoekschop via een ballenjongen. Die doen ook allemaal mee natuurlijk. Wordt de bal snel teruggelegd in het halve cirkeltje. En kan de volgende hoekschop. Komen van Feyenoord. Weer een beetje laag ingebracht. Niet al te best. Dan zit daar een voet tussen van Zwerts. Die vervolgens weer in de handen belandt van Waterman. En zo hebben we na rust inmiddels 5 minuten op de klok. En is het in de Kuip nog steeds 0-0.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 Too bad, but you'll have to pay the dues, and you're gonna look good. In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 Tony Joe White met Good in Blues. Hoe goed is Feyenoord nu, uh, reset? Ja, ik zit er een beetje dubbel in. Soms dan uh, zie je een paar goede fases waarin uh, Feyenoord ook uh, met uitstekend combinatiespel voor de goal komt. Maar dan valt het daarna ook weer uh, ver terug. Nu een kans voor Feyenoord via Simon. De vleugelspits en een redding van Waterman. Het gaat wel beter lopen bij de ploeg van Mario Been. In de tweede helft drie kansen gezien. De laatste opnieuw voor Van Beukering. Een corner vanaf de linkerkant van Beukering. Time de prima en de bal vervolgens uh, raak links naast uh, bij de tweede paal. En de Graafschap daarentegen is niet of nauwelijks nog gevaarlijk geweest. Feyenoord heeft het balbezit en bouwt nu opnieuw aan een aanval. Weer over de rechterkant via Simon, die dus een prima schot in petto had een minuut geleden. Snelt nu langs Perl Frenkel. Het publiek veert op om te kijken of er een voorzet gaat komen. Maar een goede sliding van de linksback van de Graafschap voorkomt die voorzet van Simon de Hongaar. En dan is het Cabral die naar de cornervlag snelt, want Feyenoord heeft haast. Zit in een aardige fase nu weer. In de wedstrijd, maar nog altijd die hatelijke nul op het scorebord. De corner voor de Ploeg uit Rotterdam Zuid gaat er nu komen. Prima bal dit keer. Bij de tweede paal. Dan is het van Beukering. Toch steeds gevaarlijk en overal bij betrokken. Bal gaat nu uit het strafschopgebied via De Claire. Weer is het Cabral. Een paar bewegingen. Nog een keertje. En dan met een beetje geluk. Voorzet kwaad. Nu komen met de rechtervoet. Weggekopt door Wormgoor. En via El Amari. Nee, het is de graafschop dat nu overneemt. Via Poupon. Die gaat aan een rush beginnen. Over de middenlijn. Nog altijd Poupon. Hersie gaat mee. De ridder gaat mee. En dan is het. Uh... De Claire die niet al te best ingrijpt. En dan in tweede instantie toch Bruins die daar ook nog achterin stond. Feyenoord dat goed verdedigt. Feyenoord dat veel ijver nu in het spel legt. Met veel passie probeert om er alles aan te doen. Om eindelijk weer eens een driepunter binnen te halen. En het publiek gaat er nu ook achter staan. Het is Bruins. Slechte bal. Daar zit Wormgoor tussen. Waterman moet dan uit zijn goal. En... Speelt de bal naar Poepon. Poepon met de kaats naar Meijer. Meijer met het overzicht opent naar de linkerkant. Die bal lijkt me aardig scherp voor Purrel Frenkel. En die haalt hem ook niet. En dus een ingooi voor Feyenoord. Dat de wedstrijd dus in handen heeft. Dat de kansen ook heeft gekregen om te scoren. Met name via Wijnaldum. Een aantal keren van Beukering. Maar nog altijd 0-0. En deze wedstrijd moet de ploeg van Mario Been natuurlijk wel gewoon winnen. want anders worden de problemen alleen nog maar groter en groter. De ingooi van Feyenoord. Via Swerts het hoofd van Bruins. Dan slordig van Peurl Frenkel Waardoor Feyenoord opnieuw kan overnemen. Op de rand van de middencirkel is het eventjes zoeken naar de vrije man. Feyenoord probeert het. Maar het lukt nog niet allemaal geweldig. Het is 0-0 in Rotterdam. Feyenoord, de Graafschap. Skiespringer Simon Ammann heeft de wereldbekerwedstrijd in Zakopane op zijn naam geschreven. De viervoudige Olympisch kampioen uit Zwitserland bleef de Oostenrijkers Thomas Merck, Morgenstern en de Noor Tommy Hilde voor. Morgenstern gaat na 16 van de 26 wedstrijden aan de leiding in het wereldbekerklassement. Tot zo, na het NOS Journaal van 10 uur. op 1 De actualiteit van de geschiedenis. Onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT. Deze week live vanaf het Winternachtenfestival in Den Haag. Met de schrijvers Ernest van de Kwast, Nasmie Oral, Assis Aynam en Nelleke Noordenvliet. En met muziek van de Antilliaanse gitaarvirtuoos Marlon Tietre. OVT. Morgenochtend van 10 tot 12. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.